Kijk op das.nl/slash jaarabonnement. Das. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Tweede Kamer hervat overleg over Kunduz-missie. Dekkingsgraad pensioenfonds ABP voldoet weer aan de norm. En Roger Federer niet in de finale van de Australian Open. In het zuiden is er nog vrij veel bewolking, maar vanuit het noorden breidt de zonnige periode zich langzaam uit. Temperatuur blijft wel steken vandaag tussen de 0 graden in het noordoosten en 2 graden in Zeeland. Vannacht is het dan helder, dan gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen, de vrijdag, wordt een koude maar mooie winterdag... met veel zon en maxima wederom rond het vriespunt. De Tweede Kamer gaat vanmiddag door met het debat over Afghanistan. In een brief aan de Kamer heeft het kabinet aangegeven... dat de politietredingsmissie 18 weken gaat duren in Kunduz... in plaats van de aangekondigde 6 weken. En er komt veel aandacht voor de mensenrechten. Politiek redacteur Magreet Boer. Magreet, eh, hoe is de stemming nu bij, eh, bij die partijen die problemen hadden met de missie? GroenLinks, D66, ChristenUnie. Nu deze beloften er zijn. Ja, je merkt duidelijk dat de spanning hier toch aan het toenemen is. Want gisteravond, na dat lange debat over Afghanistan... merkte je al wel bij D66 en de ChristenUnie... dat ze veel positiever zijn gaan staan tegenover die missie. Ze waren behoorlijk tevreden over de toezeggingen... al van de ministers Roosentaal en Hille. En nu ligt dan die brieven van zes kantjes. En daarin staat uh, duidelijk uh, dat trainingen veel aandacht zullen besteden aan het gewone politiewerk... ook aan het lezen en schrijven van de agenten. Dat zit ook niet in de normale trainingsmissies. Dat Nederland duidelijk gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En je merkt dus bij de partijen als D66, GroenLinks en de ChristenUnie... dat het allemaal redelijk goed lijkt te vallen. Ja, ja afgelopen uren leek het vooral uh, een, een cruciale partij... was GroenLinks, hè? Dat, ja. uh, wat die zou gaan zeggen, is al duidelijk hoe ze daar tegen die brief aankijken? Nou, Jolanda Sap, de fractievoorzitter, wil nog geen hom of kuit geven. Hè? Daar is zeker nog een aantal uren debat voor nodig vandaag... Maar haar toon is echt heel anders dan de afgelopen dagen. He, toen sprak ze dat de Rutte, premier Rutte met de rug tegen de muur zou staan... en dat soort taal. Nu klinkt ze veel positiever. We hebben dat ook op band, maar het klinkt niet heel helder. Er zit veel ruis bij dit materiaal, maar als je goed luistert... dan hoor je dat SAP echt optimistischer is. Als ik en mijn fractie geloof, echt oprecht geloof, dat er een missie uit kan gaan komen. En dat zal tijdens het debat moeten blijken. Um, waar wij voor kunnen staan, die waarlijk civiel die echt bijdragen wederop aan wederopbouw. Dan ben ik ervan overtuigd dat ook de achterban daarvan te overtuigen is. Ja, Jolanda Sab die dus zegt dat die missie, die nu heel veel nadruk lijkt te gaan leggen op mensenrechten. Als dat echt zo blijkt te zijn vanmiddag en vanavond, ja, dan zal zij haar achterban kunnen overtuigen. Dat is toch duidelijk een ander geluid dan de afgelopen dagen. Ze heeft dus nog niet gezegd he, dat GroenLinks voor de missie zal zijn. Hè. Daarvoor hebben ze nog een paar uur debat nodig. Maar je merkt wel dat het voor GroenLinks steeds moeilijker wordt om nee te zeggen nu het kabinet heel veel toezeggingen op papier heeft gezet. Toezeggingen die GroenLinks graag wilde horen. Ja, uh, Over een uurtje gaan ze verder. Hè? Ja, Om twee uur gaan ze debatteren met de ministers Roosentaal en Hille. En uh, waarschijnlijk, maar uh, dat is nog niet helemaal zeker, is er dan vanavond nog een afrondend debat met premier Rutte. En daar zal dan uiteindelijk echt duidelijk moeten worden of die meerderheid voor de politietrainingsmissie er ook is. Maar eerst moet dus dat debat van van afgewacht worden. Dat doen we. Dankjewel Maghreb Boer. Mohamed El Baradei, het voormalige hoofd van het internationaal atoomagentschap, heeft gezegd dat het voor president Mubarak in Egypte tijd is om te vertrekken. El Baradei reist vandaag vanuit zijn woonplaats Wenen naar Egypte om mee te doen aan de protesten. Dan gaat hij niet de leiding nemen bij de demonstraties in de, in de straten, maar ziet zijn rol meer als een aanvoerder bij de politieke veranderingen. Voor morgen verwacht El Baradei massale demonstraties na het vrijdaggebed. Ook vandaag is het onrustig in Egypte. In Suez staken betogers een politiepost in brand... uit woede over het geweld van de politie. Niet alleen in Egypte is het onrustig, ook in Jemen. Daar zijn duizenden mensen de straat op gegaan... om te protesteren tegen hun president, Saleh. Ze eisen het vertrek van de president en ze voelen zich gesteund... door de geslaagde opstand in Tunesië en de protesten in Egypte. Saleh is al ruim 30 jaar aan de macht in Jemen... En hij heeft de steun van de Amerikanen. Die zien hem als een bondgenoot tegen Al-Qaeda. De demonstranten eisen vergaande hervormingen. En ze willen dat er een eind komt aan de armoede in het land. Groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Op vier plaatsen in de hoofdstad Sanaa is gedemonstreerd of wordt gedemonstreerd. Betogers hebben voor verschillende plekken gekozen. Ze hopen dat de oproerpolitie dan niet overal tegelijk kan ingrijpen. De zaak rond het vermiste elfjarige Duitse jongetje Mirko is opgelost. De Duitse politie meldt dat ze precies weet wat er is gebeurd... maar dat alle details pas later bekend worden gemaakt. Of Mirko gevonden is, is niet bekend. Gisteren werd wel bekend dat er een verdachte in de zaak is aangehouden. Waarnemers gaan ervan uit dat die man alles heeft bekend. De elfjarige Mirko verdween 3 september vorig jaar bij Greefraad, Dat is net over de grens bij Venlo. Een lange tijd later werd zijn fiets gevonden en zijn mobieltje. Maar van de jongen zelf ontbrak ieder spoor.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 Nee, op dit moment wel. Maar als je inderdaad kijkt naar de laatste maanden... dan was het echt een achtbaan. In augustus, september bereikt het fonds een dieptepunt. En nu aan het eind van het jaar zit het maar een fractie hoger... dan aan het begin van het jaar. De beleggingen hebben wel flink opgeleverd... maar de rente speelt het fonds part. En die gaat flink op en neer. Dus met andere woorden, op dit moment is het goed... maar morgen kan het maar zo weer anders zijn. Maar voor de mensen die een pensioen hebben bij ABP... is het goed nieuws in die zin dat er niet gekort hoeft te worden. Dat klopt, maar er wordt ook geen indexatie gegeven. De uh, pensioenen gaan niet omhoog en de gepensioneerden lopen nu al zo'n 8% achter. En dat is voor menigeen toch enkele tientjes per maand. En de premie gaat iets omhoog en misschien in april nog iets verder uh, omhoog. Um, en als je naar dit cijfer kijkt, dan kun je uh, zeggen... als het met dit tempo doorgaat, hè, de ontwikkeling uh, van de afgelopen jaren... voortzetten in de komende jaren dan betekent dat voor gepensioneerden van ABP dat als het niet ineens flink mee zit... Uh, dat er komende jaren een volledige indexatie, een volledige verhoging van de, uh, van de pensioenen er niet in zit. Hmm. Nou is ABP een hele grote. Uh, zegt dit ook iets over de pensioenmarkt in totaal? Ja, ik denk het toch wel. Ik denk dat het een trend aangeeft dat het dieptepunt voor de meeste fondsen echt voorbij is. De zomer leek het alsof voor miljoenen mensen de pensioenen niet alleen niet zouden stijgen, maar echt naar beneden zouden moeten worden bijgesteld. Nou, ABP is uh, de grootste in Nederland. Uh, die zit in de veilige zone, wat dat betreft. Zometeen krijgen we de cijfers van zorg en welzijn. Uh, de tweede fonds van Nederland, dat lijkt eenzelfde beeld te geven. En uh, ja, dat geldt voor meer grote fondsen. Dat betekent niet dat iedereen in de veilige is, er zullen ongetwijfeld fondsen zijn die het gewoon ook slecht hebben gedaan over het afgelopen jaar en waar de pensioenen misschien toch naar beneden moeten. Maar voor de grote massa, de miljoenen Nederlanders, zal dat niet het geval zijn. Ja, de werkgevers en werknemers die praten op dit moment over aanpassing van uh, pensioencontracten, uh, moeten ze daarmee doorgaan nu het ook nu ja, toch wat beter lijkt te gaan? Misschien van, nou, kunnen ze daarmee stoppen. Nou, hier hoor je bij ABP, dat moet absoluut niet. Misschien dat, dat de indruk wordt gewekt dat het niet nodig is... maar het blijft wel noodzakelijk, want er zijn twee grote problemen. We worden met z'n allen uh, ouder, of steeds meer mensen worden oud... en dat kost de pensioenfondsen geld, daar moet je een oplossing voor uh, bedenken. En daarnaast zijn de pensioenfondsen meer dan in het verleden... afhankelijk van de beurs en die gaat alle kanten op, op en neer en uh, naar boven. En dat moet op de een of andere manier in de pensioenafspraken uh, worden opgenomen. Want nu denken mensen nog dat ze een zeker pensioenfond... Hebben, maar in het contract zal moeten komen te staan dat het pensioen onzeker is. En dat zal denk ik ook de kern zijn van de boodschap... waar de sociale partners binnenkort mee komen, de werkgevers en werknemers... dat ons pensioen minder zeker is dan waar we altijd op uh, rekenden. Gert-Jan Zuid-Afrika dan. Daar is bezorgdheid ontstaan over de toestand van oud-president Mandela. 92-jarige Mandela werd gisteren in het ziekenhuis opgenomen... en vanochtend is zijn familie daar op bezoek geweest... Bij het ziekenhuis eh, zijn grote aantallen journalisten. Volgens de Mandela Stichting is zijn leven niet in gevaar. Gaat het gewoon om een routineonderzoek. Desondanks is de gezondheid van Mandela het gesprek van de dag. Correspondent Lucas Waagmeester.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 Af te Mandela heeft zich in 2004 teruggetrokken uit het openbare leven... en was voor het laatst in het openbaar te zien in juli vorig jaar... bij de finale van het WK Voetbal. Een zware bomaanslag tijdens een begrafenis in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn veel doden en gewonden gevallen. Officiële bronnen spreken intussen van zeker 35 doden... en zo'n 100 gewonden minstens. Volgens ooggetuigen reed een auto met explosieven op de menigte in. En kort daarna bracht de chauffeur de auto tot ontploffing. Duitsland, daar wordt steeds minder bier gedronken. Het afgelopen jaar werd in Duitsland bijna 3% minder bier verkocht dan het jaar ervoor. Al vier jaar achter elkaar daalt de bierconsumptie in Duitsland. En de gemiddelde Duitser drinkt nu nog net iets meer dan 100 liter per jaar. Een kleine 20 liter minder dan in 2005. De Duitsers staan op de derde plaats wat betreft de bierconsumptie. Achter de Tsjechen en achter Ierland. De Tsjechen zijn met 160 liter per jaar koploper. Sport. Koplopers gaan we het ook over hebben na de nummer 1. Gisteren is zojuist ook de nummer 2 van de plaatsingslijst bij de Australian Open uitgeschakeld. De Zwitser Roger Federer verloor in de halve finale van Novak Djokovic uit Servië. Jan Rolfs. Ja, Federer verloor in straight sets van uh, Djokovic. De Zwitser was uh, niet echt in goede doen. Djokovic speelde fantastisch tennis. Zocht uh, vooral de backhand van Roger Federer. De eerste set ging in een tiebreak, 7-6 naar Djokovic. In de tweede set kwam Roger Federer voor met 5-2... maar wist die set toch niet binnen te halen. Zijn servicepercentage zakte in elkaar, 47 in die tweede set. Djokovic maakte vijf games op rij en pakt dan de tweede set met 7-5... In de derde set, Federer 3-1 achter, breekt hij terug, komt hij tot 4-4, uh, maar dan levert hij opnieuw zijn opslag in en kan uh, Djokovic bij 5-4 het afmaken. Novak Djokovic dus in de finale van de Australian Open. Hij won het toernooi in 2008, toen won hij van Tsonga in de eindstrijd. Nu staat hij zondagochtend Nederlandse tijd of tegen Andy Murray of tegen de Spanjaard Ferrer. Maar Federer ligt er dus uit Djokovic door naar de eindstrijd. Die andere halve finale tussen Murray en Ferrer wordt morgenochtend gespeeld. En bij de vrouwen zijn beide finalisten bekend. Kim Kleisters ontmoet de Chinese Lina. Het is voor het eerst dat een Chinese tennisser in de finale van een Grand Slam staat. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Spaan. Goedemiddag, Doorald. Twee files staan er. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Gouda en Zevenhuizen, drie kilometer. Door een wagen met pech is daar de rechterrijstrook afgesloten. Bij Rotterdam is veel vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk staat vijf kilometer stil. Is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht. Dan gaan we vooruitblikken naar later vanmiddag uh, in Den Haag. Buigt minister Schulz van Hagen zich over de vraag... of de OV-chipkaart in Zuid-Holland moet worden ingevoerd. Er wordt over meer onderwerpen gesproken in Den Haag dan alleen Koendoes. Die OV-chipkaart in Zuid-Holland zou uh, volgende week... Uh, definitief als betaalmiddel gaan gelden. Uh, die kwam in het nieuws dat de kaart makkelijk te hekken is. Dat kwam de afgelopen dagen in het nieuws. Tim Overdiek, onze presentator van de avonduitzending, is aangeschoven. Jullie willen iets weten van de luisteraars, hè? Ja, wat zijn uw ervaringen met die overchipkaart? Graag voorbeelden hoe het goed gaat, hoe het fout gaat... of dat het vertrouwen weg is, wat nu met die kaart? Reageer via ons Twitter-account, apenstaart NOS Radio 1... of op het weblog op onze site nws.nl. Wat zijn uw goede, slechte, vervelende ervaringen met de overchipkaart? En reacties nemen we dan mee vanmiddag vanaf half vijf. Tim, dankjewel. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De Tweede Kamer hervat het overleg over de Kunduz-missie dekkingsgraad Pensioenfonds ABP voldoet weer aan de norm. En zeker 35 doden bij een aanslag in Bagdad. 13 minuten over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen deel 2 van Lunch. Als oud-verpleegkundige heb ik veel mensen met multiple sclerose van dichtbij meegemaakt. Daardoor heb ik kunnen zien wat deze ziekte met je doet...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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het kader van de bezuiniging... had het kabinet ook uitkeringsinstantie UWV op de korrel. Die club zou te veel geld uitgeven... en de arbeidsbemiddeling zou ook nog eens een keer te wensen overlaten. Intussen is de storm wat gaan liggen. Is het UWV misschien onmisbaar? Het antwoord komt zometeen van arbeidseconoom Ronald Dekker. Deel 4 van het radiodagboek van Sander zang. dat is altijd moeilijk, Sander Zanger... Zanger Sander de buzonier. Hij is ook de presentator van de Vrienden van Amstel Live in Ahoy. En op weg naar de visagie gaan zijn gedachten terug naar vorig jaar. Toen zijn vrouw ieder moment kon bevallen. En het gebeurde net 12 uur. Ze was hier zondag nog. En 12 uur daarna begonnen de weeën. Dus het was echt in de eerste rustdag. Het was echt heel erg leuk. En na stand.nl en daarin gaat het toch weer over de Afghanistan-missie... het kabinet heeft dus een brief naar de Kamer gestuurd... met allerlei toezeggingen aan de oppositie. Want GroenLinks, D66 en ChristenUnie zijn nodig om aan een Kamermeerderheid te komen. De stelling, de beloften van het kabinet... vergroten het nut van de politiemissie naar Kunduz. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost wel 50 cent, u kunt ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101... U kunt stemmen op onze website www.stam.nl en twitteren naar atstam.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We we de UWV slaagt er niet in om jong gehandicapten, zogenaamde waar jongers, aan de slag te helpen. Dan uh, gaan ze naar het UWV toe en vragen ze van ik wil wel een jongeren. En dan zegt het UWV ja maar uh, we weten niet wie het zijn en wat ze kunnen... Dus loopt het dood. En mensen die nog werk kunnen vinden, moeten echt begeleid worden naar werk. En daar levert het UWV gewoon geen goede prestaties. Helaas, uh, ik kan niet anders concluderen dan slecht. Wij begrijpen dat het UWV uh, ja, politiek gestuurd is. Maar um, ja, mensen komen eigenlijk niet meer uh, in contact met het UWV zelf. Uh, ben ik het UWV gaan e-mailen en gaan bellen week in, week uit. En elke keer kreeg ik een 72 uur terugbelafspraak. En het UWV belde niet terug. In de bezuinigingsdrift van dit kabinet moeten ook overheidsinstanties eraan geloven. Zo ook uitkeringsinstantie UWV, die al langer onder vuur ligt van de politiek. Er wordt te veel geld uitgegeven en de arbeidsbemiddeling laat te wensen over. VVD en SP wilden er afhankelijk het liefst helemaal vanaf. Want de gemeenten zouden dan toch ook wel die uitkeringen kunnen verstrekken... en werklozen aan een nieuwe baan kunnen helpen. Maar nu ineens mag het UWV van de VVD toch weer blijven bestaan. Was de oproep tot opheffen van het UWV dan misschien alleen voor de bühne? En is het UWV misschien toch onmisbaar? Ik praat erover met Ronald Dekker, arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Dekker. Goedemiddag. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, daar staat het voor, UWV. Uh, sinds 2002, uh, toen een heleboel uitvoeringsinstanties werden samengevoegd. Vond u dat toen eigenlijk al een goede ontwikkeling? Um... Het, uh, de, de, het samenvoegen van al die verschillende uh, instanties... zoals het GAK en het USO... Uh, dat had misschien wat schaalvoordelen. Het, uh, die, die, die oude instituties die waren sectorgebonden. Dus die zaten aan de zorg vast... of aan de overheid als, als uh, sector. Uh, het die waren zich allemaal aan het voorbereiden om, uh, om als uh, private bedrijven samen te gaan met verzekeraars. En uiteindelijk is er toen politiek besloten om dat weer volledig te nationaliseren. En tot één grote uitvoeringsinstantie te maken. Ja. En de, ja. De, de, de logica achter die, uh, achter die samenvoeging die heb ik niet helemaal begrepen. Uh, al ben ik wel blij dat het, het volledig commercialiseren en privatiseren niet doorgegaan is. Nee, Maar het, het heeft dus eigenlijk nog redelijk uitgepakt. En is Nederland daar uniek in eigenlijk? Of, of is, het gebeurt dit in andere landen ook? Um, nou, de, de, een, weer een paar jaar later is, is dat, dat, dat nieuwe grote uitkeringsfabriekje... dat UWV heette, samengevoegd met wat voorheen het arbeidsbureau was... En dat was wel een hele logische samenvoeging. Namelijk, dan breng je arbeidsbemiddeling en uitkeringsverstrekkingen onder één noemer. En publieke arbeidsbemiddeling, dat is hier eigenlijk overal in de wereld. Uh, doet de overheid dat. Uh, er zijn eigenlijk maar twee uitzonderingen. Dat is Nederland, die doet maar heel weinig. En, en Nieuw-Zeeland doet eigenlijk uh, bijna helemaal niets. En het, het is dus uh, raar om niet zo'n instantie als het UWV te hebben. Ja. Nou is er dus veel kritiek op. Hè? De topman van het UWV heeft, heeft zich ook maar eens geroerd, Joop Lindhorst. Daar uh, gaat dan over hè, dat het een geldverslindend instituut is. Uh, hij zegt, nou, sinds de fusie van 2002 zijn er 9000 arbeidsplaatsen geschrapt. Is er structureel 1 miljard euro per jaar bezuinigd. Uh, de vraag is dus, is die kritiek van de politiek met name wel terecht? Nou, die, die kritiek van de politiek is, is van alle tijden en ook, die gold ook voor alle voorgangers van het UWV. Uh, er zijn gewoon politieke partijen die vinden dat je dit aan de markt moet overlaten. En dat er dus geen publieke functie is voor arbeidsbemiddeling. Die zeggen laat die uitkeringsverstrekking uh, over aan uh, nou ja, de belastingdienst of, of, een, of een private instantie. En arbeidsbemiddeling dat kunnen uitzendbureaus doen... Dus die, die, die vinden gewoon ten principale dat, dat hier geen publieke taak ligt. En dat, dat is wat kortzichtig. Want de arbeidsmarkt kent dermate veel informatieproblemen... dat er echt wel uh, reden is om een instantie op nationaal niveau te mm. hebben... die iets aan het samenbrengen van uh, aanbod en vraag doet. Ja. Maar dan moet je dus ook kijken naar de resultaten die het UWV boekt. En bent u daar tevreden over? Um, ja, de, dat, is, dat is heel moeilijk. De, de Nederlandse arbeidsmarkt functioneert als geheel best aardig. In Europa boren we tot de landen met de laagste werkloosheid. We hebben relatief veel mensen aan het werk. Dat gaat gewoon goed. De vraag is, kun je dat toeschrijven aan het UWV? Nou, waarschijnlijk niet. Het is wel voor de hand liggend dat het UWV een positieve bijdrage levert. En of die, of die bijdrage groter zou kunnen, dat is een andere, andere discussie. En die is ook heel moeilijk te bepalen. Ja, want, want de critici die zeggen dan van nou, je hebt dat UWV maar op... en, en leg dat bij de gemeente neer en bijvoorbeeld bij uitzendbureaus. Ja, als je ja. naar de gemeente kijkt, die ook, ligt ook onder vuur. Die moet ook allemaal bezuinigen. Ja, nee, maar het is nog niet zo lang geleden dat, dat de sociale diensten van gemeenten zwaar onder vuur lagen... omdat ze er maar niet in slaagden mensen naar de arbeidsmarkt te bemiddelen. Dus het is bepaald niet voor de hand liggend dat uitvoering door gemeenten beter is... als door een nationale uh, instantie als het UWV. Nou, en u zei het al, uh, ja, de markt moet je het dan overlaten. Dus daar is ook sprake van hè, dat werkgevers verantwoordelijk worden... voor het vinden van een nieuwe baan van, uh, voor werknemers die ze ontslaan. Maar ja, het lijkt me dat zo'n baas ook wel iets anders aan zijn hoofd heeft. Uh, dat is één. En uh, we moeten ook niet vergeten dat heel veel mensen nu geen baan hebben. En daar is dan dus niemand meer voor verantwoordelijk. Dat lijkt me ook geen goed idee. Nee. Uh, intussen trouwens, hè, want de, de VVD was behoorlijk kritisch over die, over die UWV... maar intussen is dat allemaal toch wat, wat rustiger geworden. Hoe verklaart u dat eigenlijk? Uh, ja, ik, als ik heel gemeen ben, denk ik wel eens dat het misschien komt... omdat het UWV tegenwoordig onder een VVD-minister valt... Maar uh, het zou ook kunnen dat ze uh, toch ook wat, wat genuanceerder zijn gaan denken... over de rol van publieke arbeidsbemiddeling en uitkeringsverstrekking. Dat zou ook kunnen. Ja. Maar u was anderhalf jaar geleden ook kritisch uh, op dat UWV... Ze zouden te weinig mensen aan hun baan helpen. Dus waar, waar gaat het dan toch fout? Nou, ik, ik, ik was in de tijd kritisch over, over de mobiliteitscentra en, en niet zozeer over dat het idee van een mobiliteitscentrum is dat mensen al voordat ze werkloos worden, bekend worden bij het UWV en dan actief geholpen worden aan ander werk. Dat is, een, dat is een heel goed uh, idee. En dat het is zo, heel kort, goed het, zo kort mogelijk werkloos zijn eigenlijk. Precies, of, of zelfs helemaal niet. En dat is een uitstekend idee en het is goed dat het UWV dat heeft opgepakt. Alleen, waar ik toen kritisch over was, was uh, de, de vermeende positieve uitkomsten van die mobiliteitscentra. Ze waren daar iets positiever over dan gerechtvaardigd was op, op grond van de cijfers. Maar het idee he, in de tijd is dat vanwege de crisis is dat ingesteld. Uh, maar dat is ook een, in, uh, een instituut dat heel goed zou kunnen helpen in bijvoorbeeld een hele krappe arbeidsmarkt dan is het ook nuttig om te weten dat er mensen ergens overtollig zijn... omdat er ergens anders een grote vraag is. Het zou heel goed zijn als het UWV daar een rol in blijft spelen. Alleen minister Donner, de vorige minister, heeft al gezegd... Uh, ja, dat moeten jullie blijven doen, UWV, maar je krijgt er geen extra geld meer voor. Ja. En daar komt nu weer nog een bezuiniging overheen. Dus het is heel erg de vraag of die nuttige functie in stand kan blijven. Ja. En, en wordt daar genoeg gescoord, zeg maar? Ik bedoel, werkt dat, werkt dat goed genoeg? Nou ja, dat, dat, dat is een van de kritiekpunten die ik toen had. Het, het mobiliteitscentrum bij, bij die regionale werkpleinen van het UUV... was niet veel meer dan één persoon met een telefoon... die geacht werd bedrijven te benaderen... of ze misschien nog mensen over hadden of mensen nodig hadden. En dat, dat deed het UUV voorheen niet, dus dat is... Maar mondjesmaat van de grond gekomen. Er zijn toen wel uh, behoorlijk wat mensen van zijn bureaus bij het UWV te werk gesteld om dat vorm te gaan geven. En nou, die, die zijn gewend om dat soort dingen te doen. Dus het, ze waren wel op de goede weg. Alleen de, de eerste resultaten werden wat overdreven. Ja. Um, nou, kortom, er valt nog genoeg te doen. Het is ook, als je het goed beschouwt, is het, is het nu een paar jaar bezig. Dus je kunt ook zeggen van, ja, dat het in het begin misschien niet helemaal goed liep. Uh, dat zijn ook wel aanloopproblemen natuurlijk. Waar ze natuurlijk wel mee zitten is nog met het imago. Hè, dat, dat beruchte gouden kranen verhaal in het nieuwe hoofdkantoor. Dat, dat wordt ze voortdurend maar nagedragen. Ja, dat, dat, dat, is, dat, is, uh, ja dat, dat past in het beeld van ja, dat kost veel te veel geld. Maar dat het, uh, ja, zelfs uh, de, de dure verbouwing van het hoofdkantoor... is, is, is eigenlijk een, uh, een heel klein bedragje als je ziet... als het gaat uh, om de uitkeringslasten en de uitvoeringskosten. Uh, ik, ik denk dat het uh, fair is om te zeggen dat het Uv beter zou kunnen en efficiënter zou kunnen. Ik denk echter niet dat, dat, het, uh, dat het echt beter wordt en efficiënter... als je de, het UWV halveert of de functie versplintert naar gemeenten. Ja. Nou, dat is duidelijk. Dat wilden we graag uit uw mond horen. Het antwoord op de vraag, uh, is dat UWV nou misbaar of, of juist niet? Um, en dat hebben we gekregen. Hartelijk dank ervoor. Ronald Dekker, arbeidseconom aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Het Radio Dagboek. Deze week met Sander de Vigigné en het uh, draait allemaal om de Vrienden van Amstel Live. Ja, gisteren uh, was Sander's uh, zoon Dex één jaar, dat was zijn verjaardag, op weg naar de visagie. Denkt de zanger nog even terug aan vorig jaar, hoe zijn vrouw Sophie ieder moment kon bevallen, terwijl hij de Vrienden van Amstel Live presenteerde. Een hele bijzondere avond, want uh, we lopen nu naar uh, de visagie. En, uh, maar dat is natuurlijk niet zo bijzonder. Heel bijzonder is dat, men, uh, dat mijn zoon jarig is uh, vandaag en dat is... Ja, die is hier uh, vorig jaar natuurlijk in de rustdagen. Hè? Tijdens de Vrienden van ons live geboren. Nou, dat was wel heel heftig. Dat was uh, elke avond... Hai uh... heren. <laughs> dat was elke avond uh, naar, ja, snel naar huis. Hè? Want uh, Sophie kon elk moment bevallen. Dus het was wel een beetje dubbel. Maar wat dat betreft kan ik heel goed de knop omzetten. En, en uh, het podium omgaan. Want... En ja, mannen kunnen maar aan één ding tegelijk denken. Hè? Dus uh, dat, dat was wel niet zo moeilijk. Maar... Vorig jaar ging me dat niet zo goed af. Ik moest constant denken aan, oh nee, het zou toch niet nu gaan gebeuren. En het gebeurde net. Twaalf uur, ze was hier zondag nog. En twaalf uur daarna begonnen de weeën. Dus het was echt in de eerste rustdag. Het was echt heel, heel leuk. Ja, hoe is het met jou? Een beetje laat gebleven. Ja, ja nee, ik ben heel verstandig uh, naar huis gegaan. Want ik, uh, ik heb het zelf, zelf behouden, hoor. Nou, ik ben wel blij dat ik nu, zeg maar, na de show ook nog wel even kan blijven hangen. En dat ik ook nog een beetje slaap s'nachts. Want uh, vorig jaar was het... Uh, het hele jaar wel niet slapen, zeg maar. want hij wilde niet zo graag slapen. Maar hij slaapt nu een stuk beter, dus dat is wel, uh, wel fijn. Behalve vannacht dan, maar... <laughs> maar het belangrijkste is dat hij helemaal gezond is. En dat was ook nog wel even de vraag of dat, uh, of dat zo was. Hij heeft iets en zijn oogjes, maar dat staat gelukkig op zichzelf. En... Dus dat is uh, van de baan, dus hij uh, gaat goed. Sinds ik tot dit vak ben uh, toegetreden, weet ik ook dat er een wenkbrauwkam bestaat. Dat is echt helemaal te gek. Nou, dat zit zo door de war soms. Dan moet je even een kammetje doorheen. Baze ja. heb je ook. Kijk. En toch is het best fijn. Als je zeg maar heel veel uh, licht op je gezicht hebt, dan zie je er echt uit als een, als een uh, vampier. En als je dan dit opdoet, dan lijkt het toch net of je s'nachts nog slaapt. Het is toch wel fijn als je wat make-up uh, opdoet. Nee, ik wil absoluut niet aan zelf veranderen. Nee, dat, dat, dat heb ik totaal niet. Ik bedoel, je hebt. Je hebt bepaalde dingen zelf in de hand en uh, andere dingen niet. En je kan je maar beter niet zorgen maken over de dingen niet, die je niet in de hand hebt. Want dat heeft toch geen zin. En, en uh, ik heb niet altijd evenveel van mezelf uh, gehouden. Maar uh, ik ben nu zeg maar, gewoon tevreden en dat kan je ook volgens mij maar beter, uh, beter zijn. En in het Calvinistische Nederland mag je soms niet tevreden zijn met jezelf. En ik vind dat er soms een beetje te veel er wordt ingevreven dat je niet... Happy mag zijn, want maar ik, ik vind het juist heel belangrijk. En zeker als je op een podium staat, moet je wel een beetje. Ik ben altijd wel heel erg zenuwachtig. En als ik me minder goed voel, ben ik ook wel onzeker. Maar je hebt wel een bepaalde zekerheid nodig om het te doen. Want anders dan. Uh, dan wordt het niks. <laughs> nou, ik heb wel eens bijvoorbeeld. dat ik me gewoon niet. ik ging een beetje met een griepje hierin. En, uh, en, ik, en dat was een griepje waar mijn, waar mijn vrouw helemaal de stem van kwijt was... maar mijn zoon helemaal de stem van kwijt was... en waar allemaal vrienden om ons heen allemaal hun stem van kwijt waren. Ja, toen raakte ik wel een beetje in de stress. En ik had het ook een beetje. Dus ja, dan moet je weer een pijnstiller of zo nemen... en dan, dan voel je je niet helemaal zeker. Dan zit je niet in je eigen comfortzone. En dan, dan denk je, oh jee, als het maar lukt. Dan denk je dan bijvoorbeeld, als mijn stem het maar doet... En, en ik had ook een beetje dat ik wat duizelig was en wat draaide, de, van dat griepje, denk ik. en Dat je denkt van, jezus, ik zou toch, uh, toch niet neergaan nu op het podium al van die stomme gedachten, weet je wel. Dat haal je toch. En ik heb ook wel, eh, ik bedoel, als je je gewoon heel erg goed voelt en je weet, je wordt ochtends wakker en je doet één keer... En dat je denkt, ah, hij zit er lekker op, dan weet je al dat het goed, goed gaat komen. Nou goed, ondertussen ben jij klaar, als jij tenminste tevreden bent. Nou, als jij tevreden, Ik vind het te top. Ja, vind ik ook. Ik vind het mooi als je haar echt een beetje glanst. Ja, nou, te gek. Dat vind ik wel fijn. Anders is het zo'n droge plompkop. Oké. Okay. Ja. Ja. Heel veel succes vanavond. Super. Dank je wel, Bedankt. Sandre Bussonnier is een radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. Het is bijna half twee Zometeen meteen beginnen we met uh, Stam.nl. De stelling: de toezeggingen van het kabinet vergroten het nut van de politiemissie naar Koendoes. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Hij zit al een tijd in zijn comfortzone. Onder wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Mohamed el Baradei, het vroegere hoofd van het internationaal atoomagentschap... heeft zich nu echt gemengd in de politieke onrust in zijn vaderland Egypte. President Mubarak moet opstappen, zei hij voordat hij vandaag... vanuit zijn woonplaats Wenen vertrekt naar Egypte. Hij wil de leiding nemen bij de benodigde politieke veranderingen. Na de toezeggingen van het kabinet over de koendous missie lijken de drie twijfelende oppositiepartijen er nu iets positiever over. Zo zei GroenLinks-leider Sap dat ze denkt dat haar achterban is te overtuigen... als de fractie gelooft dat het gaat om een echte civiele missie. Maar dat moet blijken in het Kamerdebat, voegde ze eraan toe. De Duitse politie heeft de verdwijningszaak rond de elfjarige Mirko opgelost. Ze weet precies wat er is gebeurd, maar de details worden nog niet naar buiten gebracht. Mirko verdween begin september bij Greveraat net over de grens bij Venlo. Gisteren werd een verdachte in de zaak gearresteerd. En na Rafael Nadal is nu ook de andere favoriet voor de eindzege in de Australian Open, Roger Federer, uitgeschakeld. De Zwitser verloor in drie sets van de Serviër Djokovic. Die speelt in de finale tegen de winnaar van de partij Murray verder. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANW-verkeersinformatie. Bij Rotterdam is veel vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk staat 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Dordrecht en Breda kan beter omrijden via de Benelux-tunnel over de A20, A4 en de A15. In het zuiden viel op de A59. Zonzeel richting Os tussen Waspik en Waalwijk 3 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Dan de spoorwegen tussen Zwolle en het Harde rijden, geen treinen door een wisselstoring? De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Doorgaande reizigers kunnen het beste omreizen via Deventer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. De temperatuur in Politiek Den Haag is lichtelijk gestegen. Want komt hij er nou wel of niet? De politiemissie naar Afghanistan. Wat ik deze minister hier aan mij heb horen toezeggen is... ik garandeer dat deze missie niet van start gaat... als ik niet met de Afghaanse autoriteit heb kunnen regelen... dat die agenten daar in de praktijk niet zou worden ingezet. En ik ga toezien of dat ook echt gebeurt. En als het niet gebeurt, ga ik daar sancties op zetten. Nou, wat mij betreft, als je bezig bent met de wederopbouw van een land... en je begint de politieorganisatie op voorhand te versnipperen... Dan draagt dat niet bij. De vorige keer toen je bij ons aan tafel zat. Toen leek het erop alsof de missie er niet kwam. Ja. Bennen? En ah, er lopen al wat bellenschappen op de ruimte, hoor. <laughs> ik sta ja, waar voor. Zet, waar zit jij op in? Ja, er staat als een paal boven water dat die missie doorgaat. Je kunt niet zeggen van uh, Nederland heeft meer dan genoeg uh, gedaan. En nu moet een ander maar het, uh, het maar eens doen. Dat klopt gewoon niet. Uh, want iedereen zit er. En wij niet. Ja, het kabinet is intussen met een brief gekomen met veel, veel, veel toezeggingen... maar geloven de oppositiepartijen dat allemaal. Euh, zijn met deze toezeggingen voldoende garanties gegeven... voor een nuttige civiele politiemissie... Of blijft het in Koendo's te moeilijk en te gevaarlijk om een goede politiemissie op te zetten? En zijn de garanties een wasse neus? Ik praat erover met de oud-commandant der strijdkrachten, Dick Berlijn. Dag meneer Berlijn, goeiemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes. Mag u een ja of nee op zeggen? Hier is de eerste. Als Jolanda Sap Mark Rutte had gevraagd... zeven dagen per week de zon te laten schijnen, dan had hij ook ja gezegd. Uh, dat had hij niet kunnen zeggen. De Taliban zal al flink benauwd zijn door uh, die niet-vechtende Nederlanders... die de, hun kant op komen. Uh, dat denk ik niet. En de derde, ik heb alle vertrouwen in de belofte van de Afghaanse regering. Daar ga ik wel van uit. Goed. Nou, het was iets meer en minder dan ja of nee, maar ik, ik, ik, kan, ik kan ermee leven. Uh, straks de stelling, um, uh, daar wil ik zo meteen ook van, van u weten of u ermee eens bent of oneens. Maar eerst maar even naar de luisteraar, want die stelling luidt als volgt. De toezeggingen van het kabinet vergroten het nut van de politiemissie naar Koendoes. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. Um, ja, de toezeggingen van het kabinet vergroten het nut van deze politiemissie naar Kunduz. Meneer Berlijn, bent u daarmee eens of oneens? Uh, ja, daar ben ik het mee eens. Um, het hangt er natuurlijk erg vanaf hoe je het nut uh, defini definieert. Maar de brieflezende die uh, de regering nu aan het parlement heeft gestuurd, uh, concludeer ik dat wel. Um, het kabinet is wel erg toegevelijk uh, ineens richting de oppositie. Logisch, hè, er zit een heel politiek spel achter natuurlijk. Ze moeten eigenlijk een meerderheid in die Kamer hebben om die missie uiteindelijk te laten slagen. Uh, en, en dus is het zaak om die oppositiepartijen over de streep te trekken. Je, je vraagt je wel af, waarom hebben ze dat niet in het eerdere voorstel dan opgenomen? Al die dingen die er nu aan toegevoegd worden. Ja, dat, Waarom, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat naar aanleiding van de discussie en ook de reacties van de partijen... Uh, de regering aangevoeld heeft dat er toch behoefte was uh, tot een uh, nadere uitwerking van, van uh, de eerdere brief. Uh, ik hoop van ganse harte dat die nadere uitwerking, zoals die nu in die aanvullende brief uh, is neergelegd, dat dat ook uh, met name GroenLinks D66 ChristenUnie zal overtuigen. Uh, dat dit een uh, goede missie is die aan de zorgen ook van die partijen tegemoet komt. Ja. Ik vind het jammer nog steeds dat ook een Partij van de Arbeid... bijvoorbeeld toch niet uh, dat in kan zien. Maar ik ben bang dat dat uh, helaas een brug te ja. ver wordt. En, en niet alleen de Partij van de Arbeid, want we hebben eerder deze week... natuurlijk over die missie gesproken, ook in Stand.nl. En toen bleek ook weer eens, dus ik geloof, drie kwart van de, van de mensen... die hebben gereageerd, die zijn er tegen gewoon. En, kunt u nog eens in een paar zinnen uitleggen... waarom het toch zo belangrijk is dat we daarheen gaan? Ja, dat wil ik graag doen. Uh, in eerste, in, op de eerste reden is natuurlijk dat uh, de Afghanen hebben gevraagd om st uh, steun in deze fase van, van hun uh, bestaan. Uh, om Afghanistan ooit weer zelfstandig uh, een goede plaats in de internationale gemeenschap te, te kunnen laten innemen, moeten een aantal instituties worden versterkt. Het justitieel apparaat uh, in dit geval. Uh, daar heeft de Afghaanse regering om gevraagd. Wij kunnen het als Nederland. We hebben er goede ervaringen opgebouwd. Onze NAVO-familie. Uh, die vraagt erom of wij ook dat willen doen. Onze EU-partners die vragen dat. En dat, uh, ja, dat zijn allemaal redenen op zich die uh, voldoende goed zijn om dat te doen. Maar de allerbelangrijkste vind ik dat... En willen wij Afghanistan ooit kunnen verlaten? Willen wij ook het, het gezag uh, weer aan de Afghanen over kunnen dragen? Dan heeft Afghanistan op dit moment onze steun nodig. En nogmaals, we kunnen het. Ja. Dan even inzoomen op die toezegging. Hè? Want bedoel, het algemene verhaal kennen we. Politietrainers die kant op begeleid door militairen. Dat was het eerste verhaal. Um, nou, het kabinet zegt nu in de brief uh, dat ze uh, toezeggen... dat, dat ze de Af van de Afghaanse regering eisen... Uh, dat uh, die uh, door Nederland opgeleide politiemensen... niet zullen worden ingezet voor militaire taken. Kan je dat gewoon toezeggen? Ja, kan je dat toezeggen. Het is een, uh, een harde eis die de Nederlandse regering uh, vraagt. Maar kan je dat uh, of... waarmaken als je daar ter plekke bent? Nou, het, het, het is een nadrukkelijke uh, uh, uh, eis van de Nederlandse regering. De uh, Afghaanse regering zal daar uh, mee in moeten stemmen. En vervolgens, wij zijn daar. Wij kunnen kijken wat er allemaal gebeurt. En als wij, als onze... Uh, civiele politietrainers, als onze militaire politietrainers zien... dat aan die afspraken geen invulling wordt gegeven... dan is er een fors probleem. Maar wij bepalen dus eigenlijk wat die politiemensen... straks in Afghanistan willen niet mogen doen. Wij geven aan dat uh, de uh, effort die wij erin steken... de inspanning die wij erin steken om die Afghaanse geuniformeerde politie op te leiden... dat dat als voorwaarde heeft dat, dat geen uh, halve infanteristen worden... en die op, uh, die op Taliban gaan jagen. Dat is wat er gevraagd wordt en ik uh, ga ervan uit... dat als de Afghaanse regering dat ook toezegt... dat het ook in die manier wordt uh, ingevuld. En nogmaals, we zijn er ook de plekken bij... om ook te kijken of ja. aan die afspraak invullen wordt gegeven. Maar even dan een hypothetische situatie, hoewel zo hypothetisch is dat niet... want dat gebeurt dat tientallen keren per dag. Zo'n politieman staat bij een roadblock, uh, wordt aan aangevallen door taliban. En dan, dan zal hij toch militaire handelingen moeten uitvoeren. Ja, militaire handelingen. Hij ze zichzelf waarschijnlijk willen en ook moeten verdedigen. Maar het, het, laten we even reëel zijn. Als wij een Nederlandse politie op straat sturen... en zo'n Nederlandse politieman die komt onver, ongehoopt in een benarde situatie... dan ontzeggen wij die Nederlandse politieman ook niet het recht... dat hij de wapenstok trekt of dat hij in het uiterste geval... zelfs zijn wapen trekt om zichzelf te verdedigen. Het zou toch heel raar zijn als wij tegen de Afghaanse politie zeggen van... luister eens, als je op je geschoten wordt... Nou, dan steek je handen maar aan je hoog en zie maar waar het eindigt. Dus dat is geen militaire taak. Dat is het, het jezelf uh, uh, verdedigen. Dat inherente recht heeft een politieman om zichzelf te verdedigen. Dat wil niet zeggen dat je op Taliban gaat jagen. Maar je houdt er rekening mee dat in het uitvoeren van je civiele politietaken... dat je wel eens in hele slechte situaties kan komen. Ik vind het niet juist dat we daar het, het label militaire taken op plakken. Dat is het niet. En uh, nogmaals... Uh, dat, is ook niet te, uh, nee. dat willen wij niet dat die politie daar gaat doen. Het probleem daar is natuurlijk wel dat dat, dat niet uh, één keer in de, in de zoveel tijd keer gebeurt... maar misschien wel dagelijks tientallen keren dat ze worden aangevallen. Dus komen ze dan überhaupt wel aan politiewerk toe? De commandant die die politie inzet... die zal met... in het achterhoofdhebbende... hoe wij die politie ingezet willen hebben... zal die dus ook de plekken uitzoeken waar dat kan. En daar waar die veiligheid... niet op enige manier... in te schatten is... of waarvan we denken dat die helemaal niet veilig is... zal die politie daar dus niet kunnen worden ingezet. Dat is niet vreemd voor een commandant... om dat soort richtlijnen mee te krijgen. Met dat soort richtlijnen... worden commandanten altijd op pad gestuurd. Daar hou je je aan. Daar probeer je invulling aan te geven. En we moeten ook een beetje vertrouwen hebben... met name uh, door ook uh, die indringende eis... die de Nederlandse regering aan de Afghaanse autoriteiten stelt... dat dat ook op die manier wordt ingevuld. Ja, Ik lees nog even een reactie voor... van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Die zeggen dat het niet mogelijk is voor agenten... om geen militaire acties uit te voeren... Uh, een van de woordvoerders van het Afghaanse ministerie zei dat uh, gewoon politiewerk weliswaar de eerste taak is. Maar als je aangevallen wordt moet je je verdedigen. Nou ja, dat zegt u dat ook eigenlijk. Daar ben ik het volstrekt mee eens. Ja. En we worden aangevallen, zegt hij, want Afghanistan is een onveilig land. Nou, wij hopen natuurlijk doordat het versterken van het uh, justitieel apparaat... van de politie, uh, van de civiele politietaken... dat zo langzamerhand toch die instituties in Afghanistan... beter zullen gaan functioneren. En nogmaals, dan zijn we bezig om de voorwaarden te scheppen... op basis waarvan de internationale gemeenschap op een gegeven moment ook de taken weer kunnen overdragen aan Afghanistan. Nog even naar die opleiding. Er uh, was eerst gezegd zes weken hè, opleiding. En dat is dan nu ineens uitgebreid naar 18 weken. Ook onder druk eigenlijk van de, van de opmerkingen van de, van de oppositie. Een van onze luisteraars... Als die schrijft hier op de site: zeg van ja, oké, okay, dat is prima. Van 16, 6 naar 18 weken. Maar dan kunnen we dus in die korte tijd uh, ook nog eens een keer drie keer zo weinig uh, mensen opleiden. Nou, wij, wij zeggen, dat zegt de regering ook heel nadrukkelijk in die artikel 100-brief: um, dat uh, kwaliteit in dit geval boven kwantiteit gaat. Uh, ja, en je kan niet allebei doen. Uh, dus uh, dat zal betekenen, inderdaad, dat je een betere agenten kan krijgen, maar misschien wat minder dan we eigenlijk eerst uh, voor ogen hadden gehad. En euh, dan gaat het nog over de bescherming. En dat komt vooral bij de Duitsers te liggen. Is dat een goede situatie eigenlijk? Um, het is een situatie waar we zeer goed mee uit de voeten kunnen. De Force Protection-eenheid van die uh, trainers... die wordt dus geleverd door onze Duitse collega's. Uh, de CDS-generaal van UM heeft daar met zijn collega... Uh, in Duitsland zeer goede afspraken over gemaakt. Uh, en daar heb ik alle vertrouwen in dat dat gaat functioneren. Ook de commando-lijnen die er lopen... Uh, die zijn uh, adequaat en goed. En de CDS die heeft er ook voor gezorgd dat op al die hoofdkwartieren... waar op enig moment uh, iets van deze missie gezegd kan worden... dat er ook zijn uh, liaison-officieren aanwezig zijn... die rechtstreeks weer contact op kunnen, met ne uh, kunnen nemen met Nederland... als we denken dat de zaken niet goed gaan. Ja. Dus ik heb hier vertrouwen in dat het voldoende robuust is... om deze missie uh, ook te, te laten plaatsvinden... zoals uh, de regering dat voor ogen heeft. Maar ik zag bijvoorbeeld Hillen, de, de minister van Defensie, zeggen... Dat, dat Nederland zelf kan bepalen om Nederlandse F-16's in te zetten. Ja. Dat is toch een beetje raar, eigenlijk, want je beslist nee. dat toch in NAVO-verband, lijkt me. Dat je kan, uh, Middelen die je inbrengt, kan je op een aantal manieren... Uh, in een commandostructuur hangen. In dit geval heeft Nederland gezegd... die F-16's die daar zijn, die zijn daar uh, primair... Uh, om de, uh, de grondeenheden die daar zijn, de, de politiemensen, de militairen... Uh, te beveiligen door aan te geven waar eventueel berenbommen uh, zijn. om De IED's, om het zo maar te zeggen. In, in, improvised Explosive Devices. In dat alleruitzitse geval als, een, als, als uh, uh, Nederlandse uh, uh, politietrainers, uh, militaire trainers... maar ook onze Duitse collega's. In het uiterste geval dat, ze, dat water zo hoog staat dat, dat ze onder voet gelopen wordt... dan zou het natuurlijk raar zijn dat je op dat moment... die vliegtuigen ook niet die uh, eenheden uit de, uit de nood laat halen. En in dat geval zegt de CDS, heb ik ze zelf aan het touw... en uh, autoriseer ik zelf hun inzet daarmee... Zorg je er dus voor dat die F-16's niet kunnen worden ingezet... voor allerlei andere missies waar een aantal partijen uh, in het parlement... Uh, grote uh, problemen mee had. En ik hoop nogmaals dat de brief, zoals die hier ook ligt... die uh, twijfel weg zal nemen... en waar, op basis waarvan ook de partijen deze missie kunnen steunen. Nou, er is nogal wat andere twijfel weer uh, gekomen... bij een partij waarvan ik eerst dacht dat die gewoon uh, die missie uh, compleet onderschreef. Het CDA. Uh, die zeggen nu, van, uh, ja, dat, dat punt van die, van die Duitse bescherming... Hè? de Duitsers die gaan volgend jaar al weg uit Kunduz en nu zijn de stemmen... Binnen in het CDA, die zeggen, nou ja, we moeten gelijk optrekken... met die Duitsers, dus moeten we in 2012 ook weer weg daar. Ik ben niet uh, bewust dat het nu uh, regeringsbeleid is van Duitsland... dat ze weggaan. Uh, er zijn stemmen in Duitsland uh, waar waarover gesproken wordt... of dat mogelijk misschien eerder gaat. Uh, dat is een nieuwe situatie. En ik ga ervan uit dat als er zo'n nieuwe situatie zich voordoet... dat ook de Nederlandse regering natuurlijk naar de inbreng kijkt. Maar, maar vindt u op voorhand dat je je totaal moet verbinden... aan de Duitsers dan in dit geval? Dat je dus, omdat je ook afhankelijk bent van hun bescherming... dat je met, gelijk met ze moet optrekken? Je moet uh, een keiharde voorwaarde stellen aan die force protection. En die force protection die wordt nu geleverd door de Duitse uh, collega's. Er zijn goede afspraken gemaakt over hoe en wat precies. Uh, stel dat die Duitsers weg zouden gaan. Maar het is, het is hypothetisch wat mij betreft op dit moment. Ja, Dan moet je opnieuw gaan kijken. Is er iemand anders die die force protection kan leveren? En wat is de kwaliteit daarvan? En heb ik daar voldoende vertrouwen in? Nogmaals, het is dan een nieuwe situatie. Die is nu niet aan de orde. De regelingen zoals die er nu zijn, zijn voldoende robuust. Ja, De indruk bestaat toch hè, door, die, door al die toezeggingen. nogmaals, daar zit een heel politiek verhaal achter waarom dat zo is. Dus ik, ik begrijp ja. het vanuit het kabinet natuurlijk ook wel. Uh, maar dat dat toch wel behoorlijk afwijkt van wat daar verder uh, gebruikelijk is. Dus dat Eupol en de, de NAVO's houden er allemaal andere uh, regels op na. Wij wijken daar toch wat af. Dus het lijkt er toch een beetje op dat Nederland daar nu een soort ja, apart eilandje gaat vormen. Nee, dat geloof ik niet. Als je de brief goed leest, dan zie je ook dat uh, de, de minister, de, de, de bewindspersonen die de brief ondertekend hebben, uh, vooral uh, goed naar het parlement hebben geluisterd. En de zorgen die er leven, hebben vertaald in uh, een, een, een, een, een extra rol, zou je het kunnen zeggen, van, van onze Nederlandse inbreng daar. Dus we gaan ook als je het bijvoorbeeld over NTMA hebt, dat is dus een NAVO -deel van de NAVO-deel van de politieopleiding, in die NTMA hebben we gezegd nou, wij, waar NTMA uitgaat van, vijf, van twee naar vijf maanden, hechten wij aan vijf maanden. We krijgen een extra uh, aanvullende, aanvulling op die basisopleiding van tien weken. We gaan extra aandacht uh, uh, hechten aan mensenrechten, vrouwen- en kinderrechten, integriteit, et cetera. We, we gaan extra toezien op de selectie van de mensen. Nederlandse pomlets, dat zijn die politie, liaison en monitoring teams, die gaan alleen maar mee met die Afghanen in de praktijk, als we zeker weten dat ze ook aan de kwaliteitseisen voldoen. Dus met andere woorden, de zorgen van het parlement, die zijn omgezet in, in een extra accent. De, de minister zelf die noemt dat in zijn tweede alinea, de Dutch approach, het, zeg term... het klinkt als bijna een nieuwe Dutch approach. Ja, nou ja, ik ben zelf nooit zo heel enthousiast geweest over die term Dutch approach. Omdat onze buitenlandse uh, omgeving daar soms wat anders in leest. Maar het geeft aan dat wij uh, een benadering uh, willen uh, van deze hele strategie. Die veel meer, uh, een veel groter accent uh, zet ja. bij het tegemoetkomen aan de noden van de, van de Afghaanse bevolking. Want dat is uiteindelijk de grote opdracht aan ons allen natuurlijk. Als we dat goed doen dan uh, zullen we in staat zijn om die training uh, goed uh, te ja. verrichten. Dan zijn we in staat om die verantwoordelijkheden over, over te dragen. Doen we dat niet goed en doen we dat op een, op een wat, wat harde manier... die de Afghanen niet zien zitten, ja, dan, dan zal dat niet lukken. Nee. Luistert u met ons mee, want we gaan naar de bellers. En dan kom ik straks graag bij u terug. Bijna 1300 keer is er intussen gestemd. Uh, de stelling, dus de toezeggingen van het kabinet vergroten... het nut van de politiemissie naar Kunduz. Eens 27 procent, oneens 73. Stand.nl, goedemiddag. Goedendag, ik spreek met Patrick Moorman uit Mogestel. Ik wil even reageren op de stelling. Ik ben ronduit tegen. En wat ik niet begrijp is dat, uh, dat in uw uitzending van de week vier van de vijf mensen gewoon tegen zijn. En de politiek negeert dat dus uh, totaal. Dat is iets wat ik totaal niet kan begrijpen. En dan maar zeggen dat die mensen de mensen het vertrouwen in de politiek uh, kwijtraken. Dat is natuurlijk logisch. Waarom en bent u dus we... zo tegen? Nou, ja, tegen sowieso omdat ik het een politiek spelletje vind. Ik vind het gewoon, ja, zoals er nu omgegaan wordt met mensen in Nederland die, die gewoon stemrecht hebben... Die, die, die, die er eigenlijk van uitgingen dat het niet door zou gaan. Mm. En dan gaat het toch door. Ja. Maar nog even, want de, de, de oppositie was in eerste instantie totaal niet enthousiast. Dat is, dat is overduidelijk. Er zijn nu toezeggingen daardoor daar door het kabinet. Uh, de, wordt het dan toch iets, iets, iets minder uh, erg om erover na te denken? Of? Nee, natuurlijk niet. Jurgen. Nee. Dat is natuurlijk flauwekul. Want om, om een paar weken langer te trainen mag het in één keer wel. Dat kan natuurlijk toch niet. En dan nog eens iets. D66 is altijd groot voorstander van een referendum. Nu hoor ik ze niet over een referendum, want dat durven ze niet. Nee. Goed, dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met de heer Van Rest. Ik ben tegen... En om twee redenen. Ten eerste... de politie kan hier ook... in Nederland, de Nederlandse politie... die kan uithalen met ons burger wat hij wil. En kan nooit veroordeeld worden... Uh, voor oorlogsmisdaden. Dus die politie die kan daar uithalen... wat hij wil. Dan voert hij geen oorlog. En ik zeg dat... ik ben zelf maar in hier geweest in de tijd... van de post-solutionele acties. Daarom waren die militairen zo kwaad. Die in Indonesië? Als, in Indonesië, ja. Die werden als, als politie als militair, als politie naar Indonesië gestuurd... Hmm. En wat, is, en wat was uw tweede punt? Op de, op, dat is het tweede punt. Okay, hè, dit is ja. dus een truc. Hè, dit is gewoon, ze kunnen niet veroordeeld ze, ze gaan militaire dingen uitvoeren. En ze kunnen niet op veroordeeld worden. Nee, goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Harry Wesselink, Nijmegen. Goedemiddag. Lid van het CDA. En dat is in dit geval van belang. Want u zei daar waren ook weer twijfels. Ik vind het aandoenlijk, het verhaal van meneer Berlijn. Maar ik vind het argeloos en naïef. Het spijt me zeer voor meneer Berlijn. is het zeer deskundig. Maar de politieke. De, praktijk, de dagelijkse gang van zaken in Afghanistan zal veel ingewikkelder en weerbarstiger bleken dan wat je in Den Haag met elkaar afspreekt. Dat is Haagse vergaderzaaltaal. En het is een geconstrueerd verhaal, een gekunsteld verhaal, een theoretisch verhaal. En in de praktijk is er helemaal geen stabiele bestuursstructuur in Afghanistan. Er is corruptie, enzovoort, enzovoort. Er komt helemaal geen bal van terecht. En ik krijg heel vaak uh, uh, achteraf, krijgt Harry gelijk. <lacht> ja, echt waar. Ik, er zijn, ik kan u zoveel meer voorbeelden ja. opnoemen. Nee, ik heb ze allemaal maar bijgehouden, Het klopt gewoon... Er komt helemaal niks van terecht en het is me ook veel te ongeloofwaardig dat, dat het kabinet nu uh, een soort prestige kwestie ervan maakt. Ze doen nou zo allemachtig veel water in de wijn en het wordt nou in één keer in, in, in, in, in, overnight, ja. zeg maar in één dag wordt het zoveel anders en, en, en, en worden er zoveel concessies gedaan ja. dat er van de geloofwaardigheid van het verhaal geen klap overblijft. En wij moeten weg uit Afghanistan, wij moeten met die mensen overleg plegen. Uh, de Meneer Wesseling, het is duidelijk. Nee, maar de wereldpolitiek is zo opportunistisch als de pest. Vroeger steunden de Amerikanen, de Afghanen in de ja, oorlog toen ja, tegen ja, Rusland. Ja, ja, ja. Steunden ze Saddam tegen Irak, ja. of tegen Iran bedoel ik, enzovoort, enzovoort. Ja, dus... Er komt helemaal geen bal van terecht in nee. gewone mensentaal. Dankjewel, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Het blijft een eer te mogen optreden in hetzelfde programma. als de politieke dichter des vaderlands, de heer Wesseling. Ja, hij had nu niet zo, hij had geen rijmpje het paraat. Vergaderzaalzaal. Oh ja, ja, dat was mooi. Ja, ja, ja, ja, zeker. Vergaderzaaltaal, ja, dat was hem. Ja. Ja. Hij zat er een beetje subtiel in, inderdaad. Um, ik ben het oneens met de stelling. Het is oorlog in Afghanistan. Op dit moment een civiele politiemissie daarnaartoe sturen lijkt me zinloos. De extra eisen van GroenLinks, 67 en de Christenunie, verzwakken juist deze toch al hopeloze missie. En ook deze missie naar Afghanistan leert de neutrale toeschouwer... meer over Nederland dan over Afghanistan. Deze Nederlandse missie en ook hoe die tot stand komt naar Afghanistan... zegt meer over de wankele binnenlandse politieke verhoudingen in Nederland... dan over Afghanistan en dan wat over Afghanistan nodig heeft. Nog een correctie op de heer Berlijn. De Afghanen vragen ons niet naar Afghanistan te komen. De zetbazen in Afghanistan die het Westen daar geplaatst heeft... die vragen ons om te komen. En ik had toch graag... Nog een bevredigend antwoord of een echt antwoord op uw eerste ja nee-vraag. CDA en VVD willen koetke koet dat u om de NAVO en de VS te behagen... dat er een Nederlandse presentie komt in Afghanistan. Dus op uw eerste ja nee-vraag mm -hmm. is Rutte bereid... zeven dagen per week zonneschijn te garanderen aan mevrouw Swap. Die vraag heeft meneer Berlijn niet beantwoord. Ik had er graag nog een antwoord op. Goed, gaan we zo nog even hem voorleggen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, meneer. Ik heb uw inleiding uh, niet helemaal gehoord. Want ik heb niet gehoord uh, dat u vertelde dat meneer Berlijn dus een lobbyist is van de... Uh, ...oorlogsindustrie, maar dat terzijde... Uh, ja. ...hij zit daar dus niet als onafhankelijk... Uh, um, ...spreker... Nee, maar en dat hebben we toch niet gezegd? Wiens woord hij spreekt. Maar inderdaad, zoals de voorganger al zei, de Afghanen vragen, volgens meneer Berlijn, heel aandoenlijk. Maar over welke Afghanen heeft hij het dan? Dat zijn de mensen die uh, door de corrupte boevenbende Kazai uh, in het zaal gehouden worden. En dan kan het volk uh, straks uh, onder een ons gezind, het westengezind, terreurbewind net zo lang wachten. Zoals de mensen in Tunesië en Egypte, waar we dus nu ook niet heen gaan om ze te helpen. Die regeringen, die vreselijke terreurbewinden, te, te laten verdwijnen. Ja. Maar dan kunnen die mensen in Afghaan, uh, Afghanistan straks weer decennia lang wachten tot ze een gelegenheid hebben dat ze die, dat, dat schrikbewind van Kazai wat door ons wordt gesteund en door Iran en ja. uh, god weet wie allemaal, uh, dat, dat ze dat uh, op ja. de vlucht kunnen doen jagen. Maar meneer Berlijn die vindt dat leuk om dat soort uh, oorlogspelletjes te spelen. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Um, ik denk dat ik een beetje misschien af en toe in de herhaling kan vallen, maar ik ben ook... Pertinent tegen de missie. Op de eerste plaats geloof ik wel in de goede intenties van, uh, en de moed van individuele politie en militairen die er naartoe gaan. Maar ik ben verbijsterd dat we dus in de afgelopen jaren nog steeds niet geleerd hebben in Afghanistan en Irak dat uh, geweld... Geen effectief middel is om je doel te bereiken. Nee, maar ja, Dit is dus niet, dit is nog juist een missie waar, waarbij, dus in principe, geen geweld wordt gebruikt. In de zin Ik van... heb gisteren uh, uitgebreid uh, ongeveer twaalf uh, documentaires zitten kijken via YouTube over hoe de Duitsers in Kunduz vergaat. Die hebben dus een politiemissie sinds 2007. Mm -hmm. En uh, het is geheel ingebed in, in de geweldspiraal. En ik geloof, ik, ik ben ervan overtuigd dat politie op een gegeven moment een rol speelt, maar ik denk dat er nu heel dat er duizend betere manieren zijn om de Afghanen nu te helpen. Maar ik wil wel dat, we, dat Nederland daar blijft ja, en dat ja. we een bijdrage leveren. U, u zegt eigenlijk van uh, zo'n politiemissie dat is een mooi verhaal, maar in de praktijk betekent het gewoon dat ze zich voortdurend moeten op, opstellen als militairen. Nou, het is een beetje een déjà vu met uh, hoe Oerescham ons voorgesteld werd in 2006. En hoe het in de werkelijkheid is verlopen. Ja. En uh, nu uh, precies hetzelfde met deze goed bedoelde missie. Maar als ik naar de Duitse ervaringen kijk van de afgelopen jaren dan uh, met de haren in het hoofd gaat het daar om een oorlog... en komt die politietrainers, uh, die, brengen. Die, hebben gewoon, die kunnen hun werk niet doen. En ik ben ervan overtuigd, dat de, dat, en ik begrijp echt de naïviteit niet... dat mensen zoals uh, bij u in de uitzending hmm. denken dat dat gewoon nog gaat Goed. lukken. Ik begrijp er gewoon niets in de realiteit wijzen op nou, dat ik, dat gaat lukken. Ik bedank u voor het bellen, dank u wel. Ik was gelijk ook de laatste, want ik ga snel even terug naar uh, Dick Berlijn. De oud-commandant der strijdkrachten, daar hebben we nooit een geheim van gemaakt, meneer Berlijn... Uh, dus daarvan mogen we dan aannemen dat u uh, redelijk thuis bent, ook in de, in de militaire wereld. Uh, of u nou gelijk ook een lobbyist bent, zoals wordt gemeld, dat, dat weet ik helemaal niet. Gaat het nu ook even niet over. We praten vooral over, u, uh, over uw ervaring ook uh, daar uh, in Oerderskrant. Wat is uw reactie op uh, alles wat u gehoord hebt nu? Uh, mijn reactie, ja. Uh, ik hoor veel mensen die tegen zijn, maar ik hoor toch vaak ook argumenten uh, die op dit moment uh, ja, niet echt aan de orde zijn. Eén, uh, iemand die zegt, ja, het zijn sowieso politieke spelletjes. Uh, er moet een referendum komen, dat was Patrick uit Moergestel, uh -huh. meen ik. Een ander, iemand die zegt, ja... Nou ja vooral ook omdat de, de, de, je hebt voor zoiets toch, is het toch belangrijk... dat dat uh, nee, in ieder geval de Kamer erachter staat. Nou, dat is, al, is allemaal heel erg moeilijk, maar het blijkt dat in het land uh, totaal niet... Uh, geen voor, voor, uh, nee, dat, dat, voorstanders dat, zijn. Dat, dat zie ik. Overigens uh, is het interessant uh, te weten... dat zowel uh, de oorlog in Korea al heel lang geleden... Uh, als andere interventies waar Nederlandse militairen naartoe zijn gestuurd nooit meteen op een groot steun kunnen regenen. Uh, dat, dat, we kunnen de, de geschiedenis daarop nalezen, maar meestal is 30% voor... 30% is tegen en 30% ja, die weet het nog niet zo goed. op dit moment. Even, lijkt... even nog naar een paar duidelijke kritiekpunten. Mensen zeggen van wat is het woord van die Afghanen waard? En wie, wie, wie geloven we dan? Is dat Karzai met zijn uh, mensen eromheen? Of, of zijn dat andere mensen? Ik bedoel, wat, wat is het waard, al die toezeggingen? Ja, wat is het waard? Uh, je moet ermee werken. Maar ik wil er toch even iets over zeggen. Er wordt, uh, voordat ik u concreet antwoord geef, Er wordt vaak gesteld van ja, het is NAVO. Het is, het is de VS. We moeten niet vergeten dat wij onderdeel zijn van onze NAVO, van deze NAVO. En het is dus niet zo dat wij alleen maar achter de Amerikanen aanlopen. Wij hebben een Nederlandse ambassadeur in de NAVO-raad zitten. Daar wordt in gezamenlijkheid als NAVO-strategie uh, bepaald wat we willen, wat we niet willen. Het is vergelijkenderwijs hetzelfde met de EU aan de hand. Dus we moeten ophouden met de stellen dat steeds maar we achter de VS aanlopen, we achter NAVO aanlopen. Uh -huh. Dit is iets wat we in gezamenlijkheid hebben besloten. Maar goed, we doen dat samen dus nu met de Afghanen. Die willen ja, dat graag, zegt en, u ook En de Afghanen, uit. daar komt niet op uw vraag. We, het Afghaanse gezag dat er nu zit, daar is van alles op aan te merken. Uh, we moeten zeker niet met de Nederlandse bril uh, uh, dat uh, uh, het, de regering Karzai tegen uh, hetzelfde licht houden als we dat hier in Nederland zouden doen. Maar het is het beste wat we daar hebben. Het is niet zo dat uh, het, het is ook zeker zo dat het uh, democratisch proces in Afghanistan, uh, dat dat uh, perfect is absoluut niet, maar we zien wel dat er steeds verbeteringen optreden, dat het beter gaat. Uh, um, we zijn er nog lang niet. Er moeten nog veel stappen worden gezet. Maar het is hetgene waar we op dit moment mee moeten ja. werken. En nog, het alternatief is dat we zeggen: nou, we trekken onze handen ervan af, we laten het ja. over aan de warlords, aan de macht van de sterkste. Willen we dat dan? Nee, ja. natuurlijk willen we dat niet. Nog even heel snel naar die eerste keuze. En u, u hoeft daar niet van mij ja of nee op te zeggen. Maar het verlengde daarvan even de, de eisen die nu gesteld zijn hè, door de oppositie en waar dus het kabinet van zegt: nou, oké, okay, daar komen we aan tegemoet. Verzwakt mm -hmm. dat juist niet die missie? Kort antwoord. Nee, vraag dat ik geloof helemaal niet. Uh, en ik zou de mensen die ook kritiek hebben... en eigenlijk de laatste mevrouw die ook zei... van ja, het wordt weer zo'nzelfde verhaal als in Oeresgan... dan nodig ik haar uit om toch vooral ook de artikel 100 brief destijds... naast de artikel 100 brief nu te leggen. Het is een totaal andere missie, ja. je kunt het niet vergelijken. Goed. Dus ik zou de mensen toch willen vragen om zich wat meer te verdiepen... in hetgeen wat de regering zegt en op basis daarvan te oordelen. Goed, ik moet u afronden Dank voor uw bijdrage aan standpunt.nl, Dick Berlijn, oud commandant in strijdkrachten. Want in de percentage is niet veel veranderd, zoals ik aan het begin zei. Dus we gaan nu snel nog even van Elzbeth vragen. Wat er zometeen na twee uur al is. Ja, in tien seconden ga ik je vertellen dat we het natuurlijk hebben... over het debat in Afghanistan, En NOS-collega Welco Boom daarover... over Aids Holocaust Memorial Day en over Rwanda. Dat zometeen in Dit is de Dag. Ik wens u... Een prettige donderdag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.